Apropos Cultuur op Radio Scorpio Ja, ondertussen um, zitten wij terug in de studio en ik hoor hier een heel vreemd geluid. Um, we zijn hier met iets bezig. Ellen, um, wat zijn jullie precies aan het doen? Wij zijn papiertjes aan het snijden om buttons te maken. Buttons? Buttons. Scorpio-buttons, om precies te zijn. Ja, en waarom zijn jullie dat precies aan het doen? Wel, uh, met heel de toestand van Radio Scorpio, die een beetje in een financiële put zit, hadden wij iets bedacht om geld in het laadje te brengen. Maar we vonden ook dat Radio Scorpio wat meer promotie kon gebruiken, wat meer in het straatbeeld brengen. Um, en dan vonden wij buttons, zo van die, van die badges die je op je jas kan spelden, ja. uh, een goed of waar idee. Waar dan ook, ja. Dus uh, hebben we een beetje rondgezocht en hebben we een leuke firma gevonden die die toestellen verhuurt. Ja. En uh, ze hebben bij het initiatief genomen om sinds gisteren te proberen duizend buttons te maken. Dat is niet voor de Guinness Book of Records. Nee, Dat maar... zo tegen zo'n hoog tempo buttons gemaakt moet worden. Inderdaad, maar als je het alleen doet, slaag ik erin om op een half uur vijftig buttons te maken. Dus als je er duizend wilt maken, ben je wel een paar dagen bezig, denk ik. Ja, dus Radio Scorpio zet niet alleen aan tot schulden, maar ook tot dwangarbeid.